uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Het is opnieuw twee uur, sorry. De zomertijd is voorbij. De klok is zojuist een uur teruggezet... waardoor de nacht een uur langer duurt. De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. De zomertijd werd in 1977 ingesteld om energie te besparen... door langer gebruik te kunnen maken van het daglicht. De zomertijd eindigt altijd in het laatste weekend van oktober. In de nacht van 29 op 30 maart gaat de klok weer een uur vooruit. Een kleine 2000 mensen hebben in de Amerikaanse hoofdstad Washington gedemonstreerd tegen de afluisterpraktijken van inlichtingendienst NSE. Het congres kreeg een petitie aangeboden die meer dan een half miljoen keer was ondertekend. De actievoerders eisen dat de toezicht op de inlichtingendiensten... wordt aangescherpt en hun vrijheden worden ingeperkt. De demonstranten droegen borden bij zich met teksten als... Lees de grondwet, niet mijn mail. Verschillende lobbygroepen hadden zich voor de demonstratie verenigd. En dat waren niet alleen linkse groeperingen... maar bijvoorbeeld ook de conservatieve Tea Party. In India heeft dagenlange zware regenvallen... en zeker 45 mensen het leven gekost. Meer dan 70.000 mensen zijn geëvacueerd...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 Het weer. In de ochtend gaat het van het westen uit van tijd tot tijd regenen. In de middag klaart het op. Het wordt 15 graden. En er staat een matige tot harde zuidwestenwind. Maandag kans op zuidwestenstorm. Dit was het NOS Journaal. Het alles mag uurtje. Eén keer in het jaar gaat de klok een uur achteruit. Dat is net gebeurd. Dus ja, even je horloge en je klokken terugzetten... En een uur extra radio betekent dan ook... Ja, er is geen programmaatje voor. Dus, ze te hebben tegen mij gezegd... Je mag alles doen wat je wil. Nou ja die, kan, dat, ja, die kans laat ik niet glippen. Ik laat me dat niet twee keer zeggen. Dus uh, ik heb iets leuks bedacht. We gaan uh, heel veel muziek draaien. Waaronder live muziek. Je hoorde hem net van Erwin Nijhoff. Je krijgt korte verhalen van Philip Huff. En we vullen dit programma met jou. Jij mag gewoon bellen uh, met vertellen, uh, om te vertellen... Wat je vandaag hebt gedaan of uh, vannacht... Uh, wat je morgen gaat doen. Of je misschien iets heel moois hebt meegemaakt. Uh, misschien uh, of je wil reageren ergens. Op het nieuws dat je gehoord hebt en je mening daarover wil geven. Of zelfs gewoon een plaatje aanvragen. Het mag. 0800 1121 0800 1121 Gratis nummer. Ik wil graag uh, horen wat jij ervan uh, vindt. En uh, we gaan gewoon dit uurtje lekker uh, samen niet slapen. Lekker wakker blijven. Uh, dat uh, vind ik hartstikke leuk. Zo direct dus live muziek van Erwin Nijhoff. Maar nu eerst gewoon een, uh, een plaatje van de band van uh, Pharrell Williams to go to space. Air, like I don't care, baby by the way huh, Pharrell Williams hier op Radio 1 bij het Alles Mag-uurtje. Ah, lekker. Um, en jij mag uh, dit met mij gaan vullen. Ik wil weten wat je aan het doen bent, wat je misschien morgen gaat doen. Wat je, of je gewoon iets moois hebt meegemaakt dat je wil vertellen... of desnoods wil klagen. Dat mag ook. Of een plaatje wil aanvragen. Het kan allemaal. 0800-1121. 0800-1121. Uh, daar uh, kan je naartoe bellen. Dus heb je wat uh, te melden. 0800-1121. Bij mij is uh, uh, aangeschoven uh, Erwin Nijhoff. Die komt uh, live spelen. Erwin, hallo. Ja, goedenavond. Goedenavond. Goedenacht eigenlijk, hè? Ja, uh, goedenacht, <laughs> inderdaad. Um, jij, ja, ja, ja, ja, jij bent uh, uh, ja, singer-songwriter. Ja. En uh, voor als je denkt, nou, waar ken ik Erwin ook alweer van? Nou, Sommige mensen die kennen hem als zanger van uh, de jaren negentig de The Projectal Sons. Sommigen kennen hem als afwasser... Van, van welk restaurant? Ja, ja, onder andere Sodexo, Scania. Ik mag, dat mag ik allemaal helemaal niet zeggen. Oh nee, ik, nou ja, in ieder geval... Oh. Uh, daar, en daar. Uh, aan aanverwante merken, ja. Daar Sorry. doe jij de vaat. En heel veel mensen uh, kennen jou uh, van dit optreden bij The Voice. Even kijken, ik kijk eventjes of je het misschien... Hier, wow. mm. Doe maar. Ja, dat is ja, dat lijkt, dat kijk, kijk, kijk, cool. Uh, word je nog vaak herkend van dit optreden? In één keer vier stoelen om. Het gebeurde echt binnen een paar seconden bij jouw optreden bij The Voice. Tweede seizoen. Ja, The River. Dat was, was, dit heeft mij, ik zeg altijd, het heeft mij een nieuw leven in een muziek gegeven. The River van Springsteen. En vandaar dat ik ook die, die, die theatertour dat ik ook dacht. Van, ja, dat, dat is eigenlijk ook een mooi moment om de man, mijn, een van mijn helden, te eren, zeg maar. Uh -huh. Nee, dus het, het, ja, ik heb gewoon veel aan het lied te danken. En uh, ja, je moet geluk hebben met dat het samenvalt. En het viel samen tijdens die auditie. Ja, ja en, en je hebt de finale gehaald. Uh, jij, uh, um, en jij speelt nu in Nederlandse theaters. Daar gaan we het zo ja. over hebben. Maar eerst even jouw carrière. Want je zegt, het was een beetje jouw comeback uh, van, van zanger van het succesvolle Prodigal Sons. Uh, naar afwasser dat, dat vind ik een flinke stap. Ja, dat klopt. In de jaren negentig naar nou, Lowlands, uh, naar Amerika geweest. Allerlei mooie dingen gedaan uh, tussen 91 en uh, 98. Ja, en toen, op gegeven moment, toen uh, plofte de laatste bezetting van die band, zeg maar. En toen kreeg mm. ik op een gegeven moment een contract bij Warner Music. Uh, uh, nou, een Amer album gemaakt in Amerika. Ja. Yeah. Wat, wat, ja, persoonlijk, creatief gezien was voor mij persoonlijk een groot succes. Maar alleen op een of andere manier... Uh, ja, kreeg dat, ja kreeg dat gewoon door verschillende redenen geen, geen... Is die plaat niet goed neergezet. Laat ik het daar maar ophouden. En toen uiteindelijk... Ja, ik, ik trad overal wel op. En mm -hmm. nou ja, overal wel in interesse was. Maar toen... Uh, ik trad veel op. Alleen ja, voor, voor, voor, voor lage gages. En op ja. een gegeven moment belandde ik financieel gewoon in het, ook in het slop, zeg maar. Ja. En uh, ook, uh, ja, ook ja, een beetje de... Ja, ik op een gegeven moment een paar jonge kinderen. Ik kreeg uh -huh. een gezin en ja, verantwoordelijkheden. En ja, toen van nood allerlei baantjes erbij. Dus waaronder afwasser en ook voor dag en dauw pakketten met kranten rondgebracht. Toen luisterde ik naar nachtprogramma's zoals dit, zeg maar. Dat ik s'nachts uh, reed ik rond met een auto om pakketten met kranten op verschillende uh -huh. plekken af te leveren. En, maar dat deed ik allemaal naast de muziek. En, uh, altijd, altijd muziek blijven maken, maar... Uh, en no nooit gedacht, uh, het is me genoeg. Ja, joh, ah, tuurlijk. Ja, nog steeds wel. Het blijft een soort. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik zou altijd muziek blijven maken. Maar ja, het is niet altijd. Het lijkt, lijkt simpeler dan het is. Uh, muziek ja. maken, ja. ja. Nee, we gaan even naar, uh, naar uh, een luisteraar. Ines. Ines, Helo. hallo. Even. Uh... Oh ja, het komt eraan. Ines, blijf even aan de lijn hoor. Ines, Hallo. Ja, ik had Erwin beloofd dat ik zou gaan luisteren. Oké, okay, uh, jij kent Erwin al heel lang en jij belt nu eventjes. Ik ken Erwin al heel lang. Oké, okay, en, uh, en, en, en uh, ja, wat vind je van hem? Geniale zomer. Zeg maar. Ja, Wel, dat, dat, dat zeg je ook natuurlijk alleen maar omdat hij, uh, omdat hij hier zit mee te luisteren. Ik heb hier, nee, heel, ik heb heel, ik heb hier heel veel geld voor betaald hoor. <laughs> ja. Ja, het is allemaal afgesproken werk, maar niet heus. La, hallo Ines, leuk. <laughs> ja, nee, waanzinnig Erwin, echt. Nee, ik heb voorlopig om even te gaan luisteren. En uh, de reden dat ik nu niet, niet kan slapen, is ja. omdat ik gewoon heel erg blij ben mm -hmm. dat ik over een paar maanden naar Colombia ga. Ja. En Daar woont mijn biologische familie. Oké, okay. ja. Ik ben geadmiteerd. Mm -hmm. En een heel fijn gezin. Oh, ben je er nog? Ah, ik denk dat... Uh... Dat daar eventjes uh, iets uh, misging. Ines, in ieder geval, dank je wel uh, uh, voor het uh, bellen. Uh, ik vind het heel leuk dat, uh, uh, dat je er hier bel belnt, uh, bent in het alles mag uurtje. Alles mag, dus uh, we improviseren dit vriendelijke hele... Vriendelijke groeten, nogmaals. Uurtje bij elkaar, Erwin, uh, wens je jou vriendelijke groeten. Je kan bellen, 0800-1121, om gewoon uh, je verhaal te vertellen. Um, eventjes uh, terug naar jou, uh, Erwin. Uh, je hebt dus je comeback gemaakt. Uh, waarom heb je gekozen om dat bij The Voice te doen? Uh, nou, op een gegeven moment, de, de, de normale weg, de, die, die bleef een beetje, ja, de normale weg uh, om, om boekingsbureaus, uh, platenmaatschappijen, om die te benaderen. Mm -hmm. Die deuren bleven dicht en, uh, en ik was nog, ja, ik, ik had overal waar ik optrad uh, nooit geen klachten, zeg maar. Ik had zoiets van, ja, ik moet, uh, ik moet iets verzinnen dat, dat Nederland in ieder geval ziet dat ik er nog ben mm -hmm. en wat ik doe. En nou, uh, toen... Kwam ik toch op het idee. Wel lang over nagedacht, maar uiteindelijk uh, door verschillende redenen kwam ik toch bij de Voice terecht. Ja. Oké, okay, hadden ze je ook gevraagd? Nee, je had hem niet gevraagd. Nee, nee. Nee, dat, dat, dat, dat, wordt, dat schijnt ook wel eens te gebeuren, maar bij mij in mijn geval niet. Nee. Oké, okay, ja, dan, dan haal je de finale. Ja, je, bent, je bent er gewoon weer. Je bent gewoon weer terug. En je staat nu in de Nederlandse theaters... met jouw show in de footprints af. Een ode aan jouw held, Bruce Springsteen. Ja. Um, wat, wat maakt hem zo speciaal voor jou? Nou, de, de combinatie van uh, geweldige teksten, liedjes en maar ook de sociale bewogenheid. Uh, Springsteen, die zich inzet voor ja, iedereen die het minder heeft, uh, zeg maar. Wel dat ook de ja, mensen die echt aan de armoedegrens leven. En of het nou daklozen zijn of weet ik veel wat. En, en dat, wat dat jij zelf misschien ook wel sp heeft. Uh... Spree spreekt mij enorm aan. Gewoon, de, gewoon de, ook uh, Jan met de pet, zeg maar. En hij oogt een yeah, working class hero, maar een. een, een een zeer filosofisch, intelligente working-class hero die liedjes schrijft. En dat, mm -hmm. ja, dat, uh, dat spreekt mij enorm aan. En ook heel veel mensen, ja, dat, niet van niks, hij is dit jaar ook uitgeroepen tot beste live act van, uh, van de wereld, zeg maar. Ja, vind ik compleet terecht. Ja, en, en dus speel jij liedjes van hem, maar ook van jezelf. En het ja. eerste nummer dat je hier gaat spelen. Is, is toevallig niet van mezelf, maar ook een, een iemand waar ik me ook mee verwant voel. Ook een, een collega, singer, songwriter. Ja, Springsteen had hem kunnen schrijven, ik had hem kunnen schrijven... maar hij is geschreven door Lyle Lovett en uh -huh. de, het lied is uh, Simple Song, heet het. Oké, okay, nou ik, ik ga naar de microfoon, pak je gitaar... Okay. en dan uh, krijgen we het eerste live nummer hier uh, van R.W. Nijhoff. Simple Song. Van uh, Lyle Lovett. Lyle, Lyle Lovett. Love ik ja. ja. Love was ooit getrouwd met Ju Julia Roberts. Oké, okay, nou, ik zeg, okay. ga je gang. It's a simple song for Muziek: See the moon and watch it rise. Across the continent, a nightbird sings. Somewhere, someone hears its cry. illusions you keep your head down If you do, they'll never know You have no answers to their questions They will have to let you go A disenfranchised revolution Take away by right What's yours And make you martyrs Of your own cause When they don't know What cause it's for And I'll desert it Stand alerted They love you when all alone, but you find a red rose in the morning light, you wait the night and find words with faith and passion For what I say to you is true And when you find the one you might become Remember part of me is you Wauw. Wauw, wauw, wauw. Ja, het, het klinkt zo, uh, zo'n eenmansapplaus applaus uh, klinkt zo, uh, zo klein. Maar het is echt hartstikke mooi uh, wat jij hier uh, speelt. Lyle, Love It, zong uh, Simple Song. Maar Erwin Nijhoff zong hem uh, heel goed. En uh, zo direct krijg je nog hoor je nog twee nummers van hem hier op Radio 1 in het Alles Mag-uurtje. Je mag gewoon bellen. 0800-1121. Bellen is gratis. En dat heeft, uh, Antoinette heeft dat gedaan. Antoinette, goeienacht. Goeienacht, meneer Fiedermond. Antoinette. Antoinette. Alla, ja, ik ben, ja, ik ben meneer Kees, maar uh, Fiedemon is eventjes okay. op, uh, op vakantie. Maar dat maakt niet uit. Um, oh, sorry, sorry. Waar, uh, waar wil je het over hebben? Maar ik wil het eens over hebben. Ik heb onlangs een boek geschreven, hè? tenminste een paar jaar geleden. Ja. Omdat ik jaren met rechtszaken bezig ben geweest. Hè? Mm -hmm. En dan nou hoorde ik afgelopen woensdag, in de tijd van Max op de televisie, ja. dat ik door mijn vrienden en de buven opmerkzaam opgemaakt. Mm -hmm. Dat er ook een vrouwtje een boek had geschreven. Wolfskwind of zoiets. Mm -hmm. En daar leek wel mijn verhaal. En Ik vind dat het zo weinig aandacht krijgt dat mensen hier onterecht. Opgesloten worden en zo. Oké, okay, ja, gaat jouw boek over onterecht opgesloten worden? Ja, want ja, de, de, mijn boek heet Waarom zegt niemand waarom? Mm -hmm. En is uitgegeven door de Free Musketeers ja. en Oké, meer. Oké, okay, ja, goed, maar laten is we het ook, over de inhoud hebben? Ja, maar ik zou het graag hebben, want de, de, ze hebben mij jaren, ik ben als kind, door mm -hmm. de farmaceutische industrie misbruikt, zeg maar. Hè? Ja? Want ik ben tot mijn 16 jaar, heb ik als mongool in Zwartebiel in 1970. Mm -hmm. En toen ben ik uitgehaald door de kwartghalven noemen ze dat. En toen heb ik op een gegeven moment kinderen gekregen en zo, ben ik vertrouwd kinderen gekregen. Maar ik, ik, ik heb geen geheugen voor mijn 16 jaar. En toen, ik, toen door mijn kinderen ging ik weer op zoek naar mijn kind zijn. En ja. toen hebben ze me weer opgesloten, ze hebben ze me jaren opgesloten, ze hebben mij krankzinnig verklaard en alles. Jeetje. En toen ben ik ontsnapt, na vijf jaar. Ont ontsnapt uit de, de, de kliniek de waar je uh, zit opgesloten? Uit de richting, ja. ja of is, is, het, uh, is het dan niet zo dat als je dat nu vertelt, dat ze je weer gaan zoeken? Nee, want, nee, want, nee, want het is al een paar, jaar, een paar een tijdje geleden al. Mm -hmm. En toen ik bij een ik begonnen... en toen hebben ze door een corrupte advocaat... die heeft een vormfout gemaakt, dat. Maar dat is allemaal, allemaal, allemaal onderhand afgesproken, achter, achter de deur, weet je wel. Mm -hmm. En die maakt u vorm voor Daarom is het inhoudelijk nooit op de rol gekomen. Want ik heb drie kinderen. En drie kinderen hebben al drie universiteitsvergaderingen En al die dingen meer. Nou ben ik plattig. Ik heb geen lagere school gehad, hè. Maar dan blijkt ik gewoon begraafd te zijn. Jeetje, dat is een... een het, het, klinkt, uh, het klinkt heel heftig. Ja, het klinkt heel heftig. En zo gek, ik ben ik al ruim 40 jaar, ja, drie veertig jaar auto, hè. En mm -hmm. eigenlijk had mijn auto... De rijbewijs had er niet verlengd mogen worden... ...omdat ik dus zogezegd... ...theorie krankzinnig ben... Ja. ...en ik krijg meer dan 53 jaar... ...43 jaar schadevrij auto. Jeetje, dat is... Maar dan... nou, ik moet allemaal liegen, want dan krijg je zo'n formulier... ...moet je dan invullen, weet je wel? Ja. Nou, ik heb allemaal nee, nee, nee gezegd, hè? Nou, ik ben... Maar, uh, eigenlijk, maar ja, ik zit wel als, maar als ik een ongeluk zou krijgen... ...zeg maar, want ik heb ooit 60.000 kilometer per jaar geleden... ...en zo... Ja. ...als ik een ongeluk krijg, ja... En zo ze, ze twijfelen aan wie de schuld is. Ja, dat ben ik wel de klos. Mm -hmm. Ja, nou, een heftig uh, verhaal. Ik ja, uh... heb ik een boek geschreven. Ik ja. zou graag dat de mensen lezen en dat de mensen op, op reageren. Want ik ben echt niet de enige die, die zoiets overkomt, toch? Mm -hmm. Nou, nou dat weet ik niet. Heb je een Twitter-account? Nee, dat heb ik niet. Nee, nou, als mensen willen reageren... Um, dan, nou, dan, uh, dan stel ik voor dan dat dan ze even dan naar dan mij de mailen... dewereld.bnn.nl uh, ja, Dan ik heb wel een e-mailadres. Oké, okay, nou, laten we, ze, laten we het gewoon via mij doen. Dat noteren we dan eventjes achter het scherm. Oh, okay. Dan hoeven we niet je e-mailadres uh, op, op nat Nationale Radio te roepen. En dan, uh, dan komt dat vanzelf uh, bij jou uh, nee, ik terecht. ik zou echt graag hebben, want... in hoorde ik afgelopen woensdag was in tijd van Max, middags. Ik heb het zelf kwijt gezien, maar ik werd door mijn kennis en de buurvrouw op, op Merkzaam. Mm -hmm. En er was ook een boek, hij had een boek geschreven, maar die, die persoon is overleden. Mm hm maar ja, ik ben nou gelukkig, Dat ik ontsnapt ben, ben ik niet overleden. Want anders was het ook een dood geweest. Ja. Maar ik wil zeggen, maar ik ben niet zo overleden. Niet zo, maar Wolfskwind heet dat het boek, dat ik toen geschreven had. En ik zou graag die, die, die auteur die hij geschreven heeft, misschien dat hij ook met mij contact opneemt. Want ik heb het zelf geschreven dan. Maar okay. ik wil zeggen, want ik zou wel graag die achtergronden van die mensen ook wel weten. Want ik ben echt niet de enige, hoor. Nee, dus oké. Okay. Maar, maar nu. Ik krijg die kans om dan naar buiten te brengen, want het is zo corrupt hier in Holland, hè. En dan zou ik graag die plaat aanvragen. Want Welke plaat wil je horen? Van zo'n die van CCR. Oké, okay, have you ever seen the rain? Zegt u? Have you ever seen the rain? Ja, oh, de, de, de, de, als ik kwaad ben, hè, en, en teleurgesteld, en als op zoek zoeken, dan zet ik die keihard aan, die plaat. Oké, okay, nou dan ga ik hem nu voor jou keihard aanzetten, Antoinette. Bedankt voor het bellen. Oké, okay, doei Have you ever seen the rain? Van Creedence Clearwater Revival. Net aangevraagd door Antoinette En uh, jij mag uh, ook platen aanvragen. Maar uh, wat ik eigenlijk vooral van je wil is je verhaal horen. Alles mag in dit uurtje. Het alles mag uurtje op Radio 1. Het alles mag uurtje. Want dat krijgen we toch cadeau. Precies, want dat krijgen we toch cadeau. Lekker hoor, hier uh, in het schrikkeluurtje heb je de klok al een uh, uur uh, teruggezet. Nou, dan is het nu half vijf voor half drie, als je op de klok kijkt. Uh, Hendrik, goedenacht. Goedemorgen, goedenacht, wat dat ook uh, genoemd mag worden. Hè? Precies, jij uh, uh, nou, ja, ja, hangt uh, aan de lijn. Wat wil je me ja. vertellen? Nou, uh, ik, ik, ik, ik, ik zit zojuist even te luisteren, want ik, ik, kan, ik kan ook niet zo goed slapen vannacht. En ik, ik, ik, ja, het is natuurlijk een uur langer weekend ja. voor de mensen die nog werken. Ja, precies. Een langer weekend voor wie dan ook. Een uur later naar de kerk gaan voor de, de kerkgangers. Mm -hmm. En ja, ik, ik, ik krijg het wel aan, dat uur moet opgevuld worden met mooie verhalen. En, ja, nou, nou, kom er ja, maar op nou, dan, nou, dan uh, ik... Hendrik. Ja, nou woon ik in de omgeving Enschede. Ik kom daar niet oorspronkelijk vandaan. Misschien kunt u dat ook wel enigszins horen aan mijn accent. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit het noorden van het land. Ja, ik, ik proefde wel een beetje een, een Noord-Nederlands accent, ja. Ja, klopt. Ik kom oorspronkelijk uit Kolm. Oké. Okay. En, um, nou heb ik, ja, ik woon in de buurt van Enschede. Ik woon ik in Enschede, maar had ik dat gewoon voor de duidelijkheid, ja, voor, de, voor het gemak, maar even zeggen. Mm -hmm. Ik woon in Enschede, ik ben getrouwd met iemand in Hengelo. En we wonen uh, gelukkig 30 jaar samen. Ja. Yeah. En, ja, ik, uh, ik, ik, ik tref daar nogal eens mensen uit, uit het, ja, het, het oosten. Uh, voor ons is dat in Duitsland. Ja. Yeah. En ik, ik merk toch altijd gauw aan de Nederlanders, uh, niet alleen in het westen van het land, maar ook gewoon bij ons in de buurt, dat mm -hmm. er toch altijd nogal wat haat en net is tussen de boeken mm -hmm. en... En wat vind je ervan? Nou, ik ben daar niet blij mee. Ik ben daar niet blij mee. Ik, ik denk, iedereen is geboren uh, met, met, met handen en voeten en iedereen is gelijk geboren mm -hmm. en gelijk geschapen. En daar moeten we gewoon respectvol mee omgaan. En ik vind dat, een, ik, ik, ik hou niet van die narigheden, als, als discriminatie en al die al die, die, ongeheim die, die de wereld toch niet veel verder heeft gebracht. De mensheid nee. niet veel verder heeft gebracht. Jij wil een boodschap eigenlijk meegeven, proef ik. Uh, niet, niet discrimineren ja. en ga gewoon goed om met je buren. En in dit geval de Duitsers. Ja, en ik, ik wil eigenlijk, ja, dat is, dat is misschien wel eigenlijk de boodschap die ik wil meegeven. Maar voordat ik dat doe, wil ik toch even duidelijk maken dat ik vandaag iemand heb gesproken. Een, een mevrouw, die, die, die, uh, die was van vandaag toevallig in Enschede, die, die, mm -hmm. die woont nog steeds in Duitsland. En uh, die, die, spree die spreekt gloeiend Nederlands. Ja. En die heeft mij verteld... Ik Ik, raak, ja, ik was eigenlijk... Ik, ik zat op een bankje... En dat gebeurde wel vaker... Als je op een bankje zit... En dan raak je met elkaar in gesprek... Ja. En meestal zijn het van die gesprekken... Van, ja, mooi weer... En ja, ja mooi weer... De vogels mm -hmm. sluiten vandaag... Ja, nou, dit was... Een gesprek... Die, die veel meer waarde en diepgang had dan, dan normaal gesproken. Het geval is van nou, die gesprekjes op de bankjes over het mooie weer. Dit, ge dit, wa dit was gewoon een, een gesprek met diepgang. En ik vroeg aan die mevrouw, van, hoe komt het dat u zo goed Nederlands spreekt? En toen vertelde zij mij mm -hmm. dat zij ooit een hotel had. een aantal jaar gepensioneerd. Ja. Een hotel had en, en dat daar een... een ja. Een, een, een Duitse uh, ja. meneer was en die zei tegen een Nederlandse vrouw van uh, spreekt u nou nog geen Nederlands? Spreekt, mm -hmm. uh, ik, ik, ik verspreek mij, spreekt u nou nee. nog geen Duits? Ja? Na vijf jaar invasie? Oh ja, dat is naar om, uh, om te zeggen, dan natuurlijk. En die mevrouw die zei: Heb ik me zoveel geschaamd in de tijd? Mm -hmm. Dat ik, uh, ik ben gewoon Nederlands gaan leren. Ja. Lijkt me een uh, duidelijk punt, Hendrik. Uh, ik, uh, ja, en, en ik, ik, ik, ik, kan, ik kan u vertellen: Ik ben geboren in, in, in, in 52. en ja. dus ik ben opgegroeid met, met, met anti-Duitse sentimenten. Mm -hmm. En mijn ouders hebben het behoorlijk geleden in de oorlog. Ja. Er hadden daar geen misverstanden over. Maar jij zegt eigenlijk, en... het, is, het is nu klaar. Want we moeten ook eventjes, uh, we hebben nog heel veel dingetjes uh, op de agenda staan. Dus... Ja, het, het, is, het is nu klaar. En het probleem is ook, dat in de tijd zijn er natuurlijk een heleboel van die meiden... ...kaal geschoren, op, op, op karren platte karren gezet, met mm -hmm. door dorp gereden. Ja. Ja, de, die hebben natuurlijk ook kennis gehad met Duitse jongens... die het helemaal niet verkeerd met z'n voorhouden. Nee. En ik wil hier niet goed praten wat er in de tijd gebeurd Dus later had ik u daar een heel duidelijk over zijn. Mm -hmm. Maar niet alle mensen waren slecht. Nee, nee. Lijkt me een heel duidelijk punt. Hendrik, dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. En ik wil graag nog een liedje hiervoor aanvragen. Dat, dat? Uh, dat is goed, ik zet hem op het lijstje. Moet je even snel zijn, welke is het? Dat, dat, is, dat is toevallig ook een duits liedje. En mm -hmm. dat wordt altijd op uw zender gedraaid. Ja. En dat is bij het, bij het, het, het oog op morgen. En mm -hmm. dat heet, was ik nog zo so zagen Ja. Nou wordt, eindig sigaretten. Gigaretten. Ja. Online Lessons Glaas in En dat is van Reinhard Meij. Oké, hij staat bij deze op het lijstje. Ik ga kijken uh, of het uh, er, erop uh, op de lijst erbij kan uh, dit uur. Dank je wel. Dank u wel. Dan, uh, dan uh, heb ik toevallig deze week ook gesproken met schrijver Philip Huf. En uh, hij zei tegen mij, oh wat leuk dat jij dit, dit alles mag uurtje gaan doen. Mag ik alsjeblieft een kort verhaal daarvan schrijven? Dus ik direct, ja super, kom erop. En zo heeft hij twee korte verhalen geschreven. Die samen eigenlijk één verhaal zijn. Straks hoor je dus deel twee. Eerst deel één, getiteld München. Het museum had een grote ronde hal. Het plafond was zeker 15 meter hoog. Met een groot eveneens rond dakraam waar een witte constructie onder Het licht was daar zo fel dat je je ogen moest toekrijpen als je omhoog keek. Bij de kassa's viel zonlicht op de grijze vloer. De trap naar de eerste verdieping was zo hoog en breed... dat hij je moe maakte nog voordat je één stap had gezet. Op de eerste verdieping hingen schilderijen van Kirchner, Dalí en Klee. Veel bazenlids ook. Er was een kamer waarin bijna niets anders dan een kunstwerk van Mark Mander stond. Silent Factory heette het. Het bestond uit twee houten tafels tegen elkaar geschoven, enkele stoelen van verschillend design en variërende hoogte en schragen van staal met twee miniatuur-schoorstenen erop. Ik zeg miniatuur. Ze waren misschien wel drie meter hoog. Op de grond spullen: pannen, een pak suiker. Zeep, een tekenschrift, een spaarpot, een gieter, een shampoofles met een potlood erop geplakt. Aan de andere kant van de tafel was een grote vorm geplakt, een luidspreker, die ik niet kon plaatsen. En daar tegenover dus die twee stenen pijpen van kleine bakstenen. Lichtgeel, donkergeel, bruin, hoog in de lucht. Zo eindigt het, dacht ik, hoog in de lucht. In stilte. Toen kwam jij de ruimte binnen. Zag hoe ik stond te kijken. Keek naar de witte papieren zak op de grond. En las de Nederlandse woorden. Je bewoog je lippen. Eerst zonder geluid. Daarna met. Een pak suiker, zei je. En je keek me aan en lachte. Nadat je dat had gezegd. Het alles mag uurtje. Want dat krijgen we toch cadeau. than the sun van Kien. Hier op het Alles Mag uurtje op Radio 1 tot 3 uh, uur. Omdat we dit uurtje toch cadeau krijgen, doen we lekkere muziek, live muziek en allemaal leuke dingen. En jij mag ook reageren. 0800 1121 uh, mag je uh, doen, kan je opbellen. En Kien, die hebben dan weer gezegd, ja, uh, we stoppen er eventjes mee. Uh, de zanger die uh, wil solo werk genoemd. Dus ik denk, jammer, jammer. Dus nog eventjes higher than the sun. Van Kien dus. um, Net heb je deel 1 gehoord van het korte verhaal van Philip Huff. Waarin hij vertelde dat hij uh, een, een meisje ontmoet heeft in uh, München. Deel 2 had je nog van mij te goed. En die komt nu met de titel Hamburg. In Hamburg fietste ik nog met je langs de Alster. De hoge gebouwen in het donker aan de overkant hier en daar verlicht. De kerktorens waren verdwenen. Ik ging naar het theater... Het meisje voor me op de fiets keek niet één keer over haar schouder. Ze zei, hier gaan we naar rechts of hier zo links. We reden in het donker langs het water en op de tegels van de stoep lagen hopen bruine bladeren die kraakten door de wind. Ik was 600 kilometer van je vandaan, had koude vingers die je fietsstuur omklemden, huiverde in de waterige winterlucht en stak mijn kin nog wat dieper weg in mijn jas. Dit was vlak nadat je me verlaten had, maar nog voordat ik de hoop opgaf. Ah, mooi hoor. Mooi verhaal van Filip uh, Huff. Als je het wilt terugluisteren, kan dat uh, na dit uur gewoon op uh, www.radio1.nl. Nog steeds bij mij in de studio omdat alles mag, heb ik ook een fantastische live artiest, singer-songwriter... Erwin Nijhoff. Je kent hem uh, misschien wel van uh, vorig seizoen van The Voice. Hij zat in de finale. Elke keer als ik dat zeg tegen mijn vrienden... dan, uh, dan zeggen ze, oké, okay, wie is dat dan? Dan zeg ik, nou, die man met dat wat langere haar, die iets oudere man... die fantastisch kan spelen op zijn gitaar en zijn mondharmonica. En dan zeggen ze direct... ah. Dat is die. Ja, daar heb ik nog op gestemd. Jammer dat hij niet gewonnen heeft. Willem, um, jij hebt geweld. Willem, hallo. Hoi. En yes. um, voordat Erwin gaat spelen, mag jij hem een heel kort compliment ja. geven. Want ik hoorde dat je dat wilde doen. Ja, ik ben um, nu uit Den Haag. Ik ben muzikant getrouwst. En die, ja, hij moet wel even een paar, paar veringen in um, Hij ligt al jaren met de port uh, bij mij op de cd-speler in het rijtje van... Black and Blue, Graham Parsons, uh, Freddie King, ACDC, JJ Kill. De grote? Klassieke, ja, klassieke plaat. En dat, het is toch een prestatie als je, dan, uh, als, je er, als je er altijd tussen blijft liggen, zeg maar. Oké. Okay. Um, en dan, ja, dat, dat, um, of je nou misschien niet een klein stuk van dat Last Long wil doen. Er zit zelf een fantastische riff in. Nou, ik. ik, ik, ik, ik oh, kijk, okay, je hebt hem al klaar staan. Wat goed. Ja, ja, zo soort, ja, met dat geluid Ik moet dat even tegen hem zeggen. Hij kijkt hiermee, staat alvast voor de... Dankjewel de... De... Willem en uh, vast bedankt. Ik heb vandaag nog op diezelfde telecaster gespeeld toevallig... met um, de theatershow in Purmerend. <laughs> ik ga hem van je stelen ben ik bang. Oh. <laughs> <laughs> nou Willem, zullen wij samen uh, naar hem gaan luisteren? Bedankt voor het bellen. Rustig aan. Hij gaat uh, I'm on fire spelen van Bruce Springsteen. Erwin Nijhoff. Jo. Klein stukje last long, dankjewel vanavond. <laughs> hoi. Oké, <Okay>, hoi. <laughs> dankjewel.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 Oh, I'm on fire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 Bye. Mooi zeg. Erwin Nijhoff. I'm on fire. Bruce Springsteen cover. Echt fantastisch. Blijf lekker uh, hier luisteren naar Radio 1. Naar het alles mag uurtje. Want hij gaat zo direct nog een nummer zingen. Echt wat een mazzel heb ik hier. Uh, eerst even een hele mooie van Buddy Holly. Die heeft Hans net aangevraagd. Hij zegt ik wil voor alle truckers op de weg wil ik meer country. Dus daarom Because I Love You van Buddy Holly. de. ga new to go to life with you Well, because I love you, I love you my darling my dearest I love you, I love you You're the Someone new to go to life with you. Als ik zwijg, wil ik zoveel zeggen, veel meer zeggen dan het lijkt.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 Ik zeg, mannenharten van Nielson en Bluff. Hij flikt het toch wel weer. Hè? Hij komt nu ook weer hoog binnen bij de, uh, in de hitlijsten. Dus uh, ik, uh, ik vind het een leuke combinatie, die twee. Kees Dorenstein, het alles mag uurtje. Inderdaad, en we hebben nog elf minuutjes. En dan is het dit schrikkeluur voorbij. Het gratis uurtje wat we hebben gekregen. Dus ik vul dat maar met gewoon lekkere plaatjes. Uh, reacties uh, van jou thuis. Uh, ik zie ook op Twitter nu allemaal reacties binnenkomen. Waarom? Omdat ik Erwin Nijhoff, singer-songwriter... in de studio heb zitten. Hij heeft al twee fantastisch mooie nummers gedaan. Dat waren covers. Nu gaat hij de eentje van zichzelf doen. Even wat reacties. Um, ik denk dat dit in het, in het Twents is. Uh, ik hoor unua... Klinkt onwies goed. Ja, dat is behoorlijk ja. ik, ik Twents, uh, ja. Ik Fels. doe het niet heel goed, hoor. En uh, ik zie ook al uh, van uh, Ed, uh, Ed Veldhoek... die uh, twittert... Uh, toch uh, nog even samen kijken naar uh, Radio1.nl. Daar hebben we een webcam staan. En dan, dan zie je mij heel breed lachen. Maar je moet niet naar mij kijken. Je moet naar Erwin kijken, want dan zie je zo direct... het uh, optreden van hem. Uh, nou ja, ik, uh, ik ben hem toch al de hele tijd aan het uh, uh, ophemelen. Waarom? Hij klinkt hartstikke schoor, hij heeft al een optreden gedaan. Maar als hij zingt, hoor je er helemaal niks van. Dus daarom, ja, ik, ik ga je gewoon maar vragen. Dit nummer doe je ook tijdens je theatertour. Ja. Lonely Rider, van jezelf? Ja, van mezelf. Dus ik hoop dat uh, snel allemaal. Onder andere Amsterdam, Hoofddorp en aanverwante plaatsen. rwneijhoofd.nl voor de hele toerlijst. Oké, okay, ga je gang.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 Find a glimpse of you, Al Oh, kijk. Dank je wel. Heel mooi. Frank uh, van Nachtbrakers is ook naast me komen zitten, dus die kan ook meeklappen. Nou, dat is toch wel, wel uh, één meer dan één. Dat hè? hoor je ook meteen, hè? Ja, precies. Echt dat, uh, ja, jij klapt echt voor tien man ja, gewoon. Hè? Ja, dat ja, is echt uh, fantastisch. Erwin, kom er nog, uh, nog eventjes bij zitten. Erwin Nijhof uh, was dat. Ach, heerlijk. Wat... Uh, uh, wat fijn dat je zo, uh, zo nog eventjes in dit alles mag uurtje bent uh, aangeschoven na je optredens. Je hebt, je hebt, uh, tot december zit je nog vol, toch? Ik zit uh, knetteren vol met uh, sowieso de theatertour. Uh, het is trouwens wel samen met mijn band. En voor mensen die denken oh, alleen maar hele rustige liedjes spelen. Er komen ook echt knallers uh, rockers voorbij van mezelf. Mark van Springsteen, Born mm -hmm. in the USA, Born to Run. We hoorden nou. net al Willem Bellen die een stukje van jou opzetten met jouw uh, elektrische gitaar. Ja dat, ja, dat zit er ook in, die, toch? Die, die, die gitaar die, uh, die is Nadrukkelijk aanwezig ook, ja. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. Nou, echt heel fijn dat je hier naartoe kwam. Wil je meer van hem weten, uh, volg hem op uh, Twitter. @erwinneijhof Erwin ja. Of Erwin uh, Nijhoff.nl. En Facebook, ja. En Facebook, uh, dat ook. Frank, jij uh, bent hier. Ja. Voor nachtbrakers. Absoluut. Um, een nachtje, hè, he? tot nu toe. Tot ja, een uurtje heel, heel tussendoor en ja. weer erbij. En heel, weer ja, maar ach, uh, ik, uh, ik vind het wel leuk. En uh, dan, dan, dan mag je zo'n uh, alles mag uurtje doen. Of zoals Hans zou zeggen. Oh, nou, die. Uh... Want dat krijgen we toch cadeau? Precies. Huppakee. Want dat krijgen we toch cadeau, hè? <laughs> uh, wat heb je vanavond in de uitzending? Nou, ja, ik heb een speciale uitzending. Want het gaat over het leger des Heils vannacht. Ik uh, vertel je zo meteen de ins en outs. Maar ik woon dus uh, op de Amsterdamse Wallen. En naast het leger des Heils, En ik vraag me echt al, eigenlijk sinds kerst vorig jaar af. Toen liep ik daar zo langs. Mm -hmm. toen zag ik al die hoofdjes zo achter het raam daar. Want het zit wat dan... voor een hoofdjes? Nou ja, van de mensen van het leger des oh, van niet van, van, van zwervers toch? Die, die, die verblijven daar? Ja, ja, nee. Van de cliënten, zoals je dat zegt. En mm -hmm. toen dacht ik van, wat gebeurt er allemaal achter die deur? En toen uh, ben ik daar uh, mee aan de slag gegaan. En uh, ben ik daar een paar keer op bezoek geweest. En deze week heb ik er bijna uh, fulltime gezeten... om te kijken wat daar gebeurt. Om met mensen te praten, met mensen die er werken... maar ook mensen die daar dus zitten. Ja, die worden opgevangen... En ik ben een stuk wijzer geworden. En uh, nou, ik heb daar opnames gemaakt met mensen die daar dus zitten, met cliënten. En uh, Janetta is hier ook en zij is teamleidster. Mm -hmm. Die komt zo meteen in de studio van uh, wat er allemaal gebeurt op de Gastenburg in Amsterdam op de Wallen. Wat leuk zeg. Ik, ja. Vroeger uh, zei mijn moeder altijd, oké, okay, we moeten je oude kleding bewaren. Toen was ik nog echt een klein uh, jongen, een klein keesje. Um, om dan aan het leger des huils te geven. En ik dacht altijd, ja, maar daar, daar heb je dan daklozen, die helpen ze. Uh, alleen dat zijn vaak volwassen mensen. Dat zijn toch geen kinderen. Eh, kan jij, kan, dat, dat vroeg ik me al de hele tijd af. <laughs> Hebben ze ook uh, kinderen daar? Nee, die heb ik niet gezien. Nou, dus al mijn kleine broeken uh, die zijn voor niks daar. Ja, te misschien gaan. voor kleine mannetjes? Ik heb <laughs> geen idee. Ja, dat, uh, dat kan ook. Nee, ja, je kan het zo meteen nog... eventjes vragen, hoor. Want uh, ja, ja, net ja, daar dat is. Vind ik denk wel uh, de moeite waard. Ga ik wel eventjes uh, vragen. Zo direct dus. ...nachtbrakers uh, op Radio 1... ...tot 5 uur nieuwe tijd... ...want het ja. is, je hebt het uurtje nu goed gemaakt... ...en als je dit dan toch helemaal geluisterd hebt... Nou ...blijf dan ook maar gewoon even lekker bij uh, is nachtbrakers zitten. Toch? Zeker weten. Erwin Nijhoff, dankjewel en heel veel succes. Jullie ook geweldig bedankt. De komende tijd. Volgende week is uh, Filemon hier uh, gewoon weer, toch? Ja, ik, ja. ik zie mijn regisseur uh, knikken. Uh, dus nu uh, lekker nachtbrakers op Radio 1. En uh, klaar is Kees, en daar is Frank. Yes, hoitje. So De wereld van Filemon... N N N